Maatregel geldt tot 22 september. De verdreven Thaise premier Taksin heeft gezegd dat hij naar zijn land terugkeert... maar nog niet wanneer precies, reageerde op de uitslagen van de parlementsverkiezingen. Nu meer dan de helft van de stem is geteld is het duidelijk dat de partij van Taksin een meerderheid krijgt in het parlement en dat de regerende partij van premier Abizid zwaar heeft verloren. ABizit heeft zijn nederlaag erkend. De zus van Taksin heeft de partij van de Roodhemden geleid sinds hij in 2006 uit Thailand werd verdreven. Taksin werd door het leger afgezet, maar heeft altijd een grote aanhang gehouden. Zijn achterban eiste vorig jaar tijdens maandenlange protesten het aftreden van Abhisit, omdat hij onrechtmatig aan de macht zou zijn gekomen. En ook vinden veel Thai dat Abhisit te weinig heeft gedaan voor de armen. Bij de voor Thaise begrippen, ongekend heftige volksprotesten, vielen ruim 90 doden. Het Syrische leger heeft tanks samengetrokken bij de toegangswegen naar de stad Hama... waar de inwoners vrijdag massaal de straat op gingen om te demonstreren tegen president Assad. Inmiddels zijn er in en rond Hama tientallen mensen aangehouden. En ook in andere plaatsen in Syrië blijft het onrustig. Maar omdat er maar weinig journalisten in het land komen, ze komen er nauwelijks details naar buiten. Het weer in het zuidwesten flinke zonnige periode in het noordoosten bewolkt met kans op regen. middagtemperatuur tussen 16 en 20 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS-journaal. Dit is de ANBB Verkeersinformatie. Een file op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. 9 kilometer lang tussen Breukelen en Knopend Oude Rijn. Wilt u van Amsterdam richting Utrecht... kunt u beter omrijden via, de, via Hilversum, de A1 en de A27. En op de A67 Venlo-Eindhoven staat een file tussen Velden en Knopend Zaderheiken... van 3 kilometer door wegwerkzaamheden.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 4 over 3 is het. Dit is het tweede uur van Radio Tour de France. We gaan een beetje schakelen tussen Engeland en Frankrijk. Natuurlijk, in Frankrijk is de Tour de France bezig. En in Engeland wordt er getennist in Londen. De finale van Wimbledon tussen Novak Djokovic en Rafael Nadal. Maar nu, snel naar Frankrijk. Want de Rabo's zijn klaar voor de start. Rio. We staan er klaar voor hoor, alle mannen van Rabobank. Geesink, Baredo, Boom, Garate, Mollema, Nierman, Sanchez, Tendam en Chalingi staan op dit moment op het podium in afwachting van het moment waarop zij mogen vertrekken. En het gaat gewoon een belangrijke vloegentijdrit worden voor Rabobank, want hier moet Robert Geesink... ...toch in elk geval bewijzen dat hij de schade beperkt kan houden... ...terwijl bij mij op de monitor nu het beeld wegvalt. Dat is heel erg jammer. Kijk maar even bij de buren mee, bij de Spanjaarden. En daar is Rabobank dan van het podium vertrokken. Kan hij alvast wat tijden melden. We hebben de tijd van Euskaltel binnengekregen. En die tijd die is 54 seconden langzamer, maar liefst dan de tijd van Saxobank. En dat geeft toch maar weer aan hoe belangrijk het is dat een kopman... ...een man die goed is in de bergen... ...dat hij ook een goede ploeg om zich heen verzameld heeft... Want uh, daar teelt uh, Alberto Contador in elk geval een forse tik uit aan uh, Samuel Sanchez. Een Spaanse concurrent die uh, 54 seconden dus verliest. Tussentijd op 16,5 kilometer. Daar is uh, Vakal Soleil inmiddels ook doorgekomen. Vakal Soleil rijdt daar 39 seconden langzamer dan Saxobank. Maar ze komen daar wel in de buurt van de tijd van Euskaltel. Het zou me niet verbazen als zij in die laatste 7 kilometer nog voorbij Euskaltel gaan in de tijd. En dat ze een snellere tijd gaan rijden. Dan Euskaltel. We hebben zes ploegen gestart. De volgende is La Française des Jeux. Radio Tour de France. De Stones waren dat natuurlijk met Start Me Up. We gaan eens eventjes in Londen kijken... want uh, daar gaat straks de finale van Wimbledon beginnen. En die Murray staat er niet in die finale. Zijn ze erg teleurgesteld in Engeland, uh, Marcella? Nou, momenteel wordt er eigenlijk alleen maar gesproken over de nummer 1 en 2 van de wereldranglijst. En dat zijn dus Rafael Nadal en Novak Djokovic. Vandaag dus. Hè. Andy Murray lijkt vergeten. Het is afgelopen vrijdag geweest, dus dat is voorbij. Maar er wordt enorm uitgekeken naar deze topfinale. Want daar mogen we toch wel over spreken. Een finale waarvan men verwacht dat het lang gaat duren. Nadal ligt favoriet. Hij lijkt de onderlinge ontmoetingen met 16-11. Maar heel belangrijk, ze speelden bij een Grand Slam. 5. Keer tegen elkaar en vijf keer won Nadal. Maar ja, als je kijkt naar dit jaar speelden ze vier keer tegen elkaar en alle vier de wedstrijden ging naar Do Novak Djokovic, die aanstaande maandag de nieuwe nummer 1 van de wereld is. Morgen dus. Dus er staat wel wat op het spel hier: prestige. Nadal wil dit winnen, die wil ze gelijk halen. Van ik ben toch nog de beste. En Djokovic staat in het, uh, voor het eerst in de finale van Wimbledon. Het wordt in ieder geval een hele spannende finale. One Geo Lippens, de jongens van Vacans Soleil zijn binnen. Hoe hebben ze het gedaan? ...zijn binnengekomen, kwamen met zeven man binnen... ...en uh, pesten er toch nog een heel aardig sprintje uit uh, op het einde... ...en dat heeft ze toch in elk geval de winst opgeleverd... ...ten opzichte van Euskaltel, de ploeg van Samuel Sanchez. Natuurlijk de Basken dat zijn geen erkende tijdrijders... ...dat weten wij we uit het verleden al, rijden vaak slechte ploegentijdritten... ...en hier hebben ze ook geen goede tijd neergezet... ...dus ik denk dat we die tijd van Vakantse uiteindelijk ook... Uh, ...nou wel een perspectief moeten gaan plaatsen... ...en er gaan nog erg veel ploegen onderduiken... ...maar voorlopig staan ze gewoon heel even... Op de tweede plek achter Saxo Bank. 47 seconden is het verschil tussen Saxo Bank en uh, Vacan Soleil. Rabobank dus inmiddels ook uh, op het uh, parcours. Die zijn natuurlijk nog met z'n negenen bij elkaar. En ik kijk nu naar de ploeg van Française des Die op het podium staat. Het startpodium hier net een paar honderd meter vandaan. Daar ze zullen moeten vertrekken voor die tijdrit van 23 kilometer. De tijd trouwens van Saxo Bank. Die rijden een gemiddelde van 54,6 kilometer per uur. En dan kijk ik toch even naar dat record in de Tour de France die ooit is gereden door een ploeg. Dat was in 2005 de ploeg van Lance Armstrong, de ploeg van Discovery Channel. Die reden toen een gemiddelde van 57,324 kilometer per uur. Dus 57,324 en dat was wel een ploegentijdrit over 67,5 kilometer. Dus een stuk langer dan die ploegentijdrit van vandaag. Maar het record, dat zou er wel eens kunnen aangaan vandaag, want met dit lekker lopende parcours. Met deze korte afstand. Zou een van de favoriete ploegen straks. Uh, misschien wel uh, onder die tijd kunnen duiken. In ieder geval een gemiddelde kunnen rijden. Dat sneller is dan die 57,3 kilometer per uur. We gaan het allemaal zien. Sandy Cazar is gestart. En als ik zeg Sandy Cazar. Dan weten de kenners dat La Française déjà van start is gegaan. Voor de ploegentijdrit. Dan hebben we zes ploegen inmiddels uh, op het parcours gehad. Ja en tot nu toe dus de Saxo Bank ploeg de snelste. Maar er zijn er nog maar Binnen. Uh, Aard Vierhouten, het zag er wat rommelig uit, maar het ging hartstikke snel. Het ging zeker snel, ja. En wat wel opvallend is, natuurlijk dat uh, de, de Spanjaarden die sowieso de bergen moeten bijstaan bij Alberto. Uh, dat zijn de gelosten. En dat is ook alweer terug te zien bij, bij de Spaanse teams. Uh, Neus Cartel, die nu eigenlijk op de laatste plaats staat van een paar ploegen die gestart zijn. Maar dat is toch een beetje typerend voor de Spaanse renners dat zij. Ze zijn ontzettend goed bergop. Mm -hmm. Maar op het vlakke. En die hele hoge topsnelheden. van zo'n 60, 65 kilometer per uur rijden. dat is toch een groot probleem. En de drie jongens die. Eigenlijk alle bergen met uh, Contador samen over moeten komen, die zijn ook alle drie gelost in de ploegentijdrit. Dat is toch wel een beetje de, de lijn die je verwacht ook in die ploegen en ook in de Spaanse ploegen: dat zij uh, een beetje in de achterkant van het klassement zijn. Ja. En dat is toch ook altijd het juiste dingetje zoeken voor een klassementrenner, als ze al bij de Contador en ook Bjorn Ries, die over zijn ploeg nadenkt, wie neemt hij mee naar de tour. Die, die vier man en de vijf man van, van, van de lage landen... Mm -hmm. dat die tempo omhoog moeten gooien in zo'n ploegentijdrit. Maar die... het, is, het is niet iets om, om je zorgen over te maken als je Alberto Contador bent? Nee, niet voor de jongens. Hij weet dat zijn jongens in bergop al uh, daar ja. gaan zijn. Ja. Waar ze moeten zitten. Dus, um, en dat is het voordeel van deze afstand. Dat Die, die komen op tijd over de finish. Ja. Ben je uh, nog tevreden over, over de tijd van uh, Vacan ja, ik denk dat zij het prima gedaan hebben. Ze laten in ieder geval de Spanjaarden achter hun. En dat, dat is een geruststellende <laughs> gedachte. En uh, ja, ze zijn wat rustig vertrokken. Dat zag je ook heel duidelijk in het verloop van de tussentijden. En aan het eind hebben ze echt wel doorgetrokken. En het is ook wel wat, wat duidelijk is dat die laatste zeven kilometer... toch wel iets lastiger worden. Iets meer uh, omhoog dan naar beneden uh, parcours. Ja. Dus daar gaat ook echt de tijdwinst gepakt worden... door de, de snellere ploegen straks. We gaan eens kijken hoe het met de Rabo-ploeg gaat. Gio. Hoe doen ze het? De eerste negen kilometer zijn prima verlopen voor Rabobank. Zeker ten opzichte van Alberto Contador. Maar ja, dat is natuurlijk niet de ploeg Saxobank. Waarvan we hier de snelste tijd gaan verwachten. Dus het moet nog sneller. Lars Boom liet dat ook even zien. Die maakte zo'n gebaar met dat armpje, een vuistje. Naar zijn ploeggenoten van kom op jongens. We moeten er tegenaan. We moeten harder gaan rijden. Want we willen hier toch een hele goede tijd neerzetten. Nu is het Robert Geesink die op kop draait. En dan ziet het er toch wel redelijk gestroomlijnd uit hoor. Dat ploegje we zien. Luis Leon Sanchez, de Spaanse kampioen, tijdrijden in het vierde wiel. Ook hij zal zijn werk hier in deze ploegentijdrit moeten doen. Rabobank op 9 kilometer, 3 seconden sneller dan Saxobank. Veel is het nog niet. Zeker als je dan bedenkt dat Saxobank dus niet een van de superploegen zal zijn in deze tijdrit. Maar goed, het staat er voorlopig wel nog even dat Rabobank de snelste tijd heeft op die 9 kilometer. waarvan Soleil de langzaamste tijd liet noteren daar. Maar goed, die maakten het in het tweede gedeelte van de ploeg, in elk geval uh, goed. Ik kijk naar AGDR, de Zer, die zijn ook uh, zojuist uh, gestart, of die zijn al een tijdje bezig, en die gaan zo meteen dan uh, inmiddels uh, in de buurt van de finish komen. Dan ben ik benieuwd of zij dan weer sneller zijn dan uh, van Corse soleil Ze zitten in elk geval uh, in uh, de straten inmiddels van uh, Les Esars in de laatste honderden meters van uh, deze ploegentijdrit. Maar goed, dat komt dan uh, straks allemaal wel, want dat AGDR, ja, met alle respect voor de mannen die daarin rijden, maar het is niet een ploeg waar we echt op zullen gaan letten in deze Tour de France. Ze komen dan toch uh, nu bij de finish. Ben ik wel even benieuwd uh, naar die eindtijd. De laatste paar honderd meter voor de ploeg. Ze zijn nog met z'n zevende, als ik het goed zie. Uh, het zijn er zelfs acht volgens mij die daar op de streep afkomen En dan kijken we of ze sneller zijn dan uh, van Kanselij. Ik denk het haast wel hoor, dat die tijd van van Kanselij, 26 26.03... die moet dan toch verbeterd kunnen worden door deze ploeg van AG Deuzer. Ze zijn inderdaad... Uh, met z'n uh, achter daar. En dan komen ze naast elkaar over de streep. De eerste vijf in elk geval, die moeten het doen. En dan is die tijd sneller dan uh, Vakant Soleil. Langzamer weliswaar dan uh, de tijd van Saxo Bank. 25 seconden maar liefst. Maar goed, ze zijn dan toch wel eventjes uh, 22 seconden sneller dan Vakant Soleil. AGDR dus voorlopig op de tweede plek. Derde nog steeds Vakant Soleil. Maar die tijden, ja, die worden straks uh, echt wel verbeterd door de ploegen die het er te doen. Ja, we hopen bijvoorbeeld ook op de, op de Raboploek. Ze wonnen de ploegentijdrit in de Tireno-aard. Zegt dat wat? Ja, dat zegt dat ze daar heel serieus mee bezig zijn geweest... om in ieder geval die lijn richting Tour door te trekken. En ook heel duidelijk het materiaal onder controle hebben. Want dat is natuurlijk een heel belangrijk aspect. Er zijn... Het voor de, de buitenstaander. het is een ploegentijdrit, Dus, dus samen hard fietsen lijkt het. Maar er zitten zoveel details die moeten kloppen. Er zijn zoveel verschillende mogelijkheden die je, die je kan gebruiken op je fiets. Je kunt een dichtwiel nemen, je kunt een openwiel nemen... je kunt ander stuur nemen, je kunt dus, je, je, je schouders dicht bij elkaar hebben... een beetje wijder. De juiste helm die moet goed aansluiten op je rug... zodat die, die wind goed om je rug en in je schouders heen glijdt... en dat je zo min mogelijk luchtweerstand krijgt... Dus, er zijn zoveel bepalende aspecten die, die je eigenlijk in het heel groot voortraject al kan uitsluiten. En dat is jouw grootste winst als team. En dus je moet echt wel als team hier al heel vroeg mee bezig zijn om, om tijdens het Tour op het grootste niveau... en hier ja, te kunnen schitteren en hier geen tijdverlies te krijgen. En, en zelfs proberen tijdwinst te pakken op je concurrenten. Maar Rabo heeft niet het parcours verkend. Nee, Adrie van Houding heeft het zelf wel gedaan. En ze hebben vanochtend uh, twee keer uh, de ronde gereden. En ze wouden voor de start nog een keer een rondje rijden. Dus dan hebben ze toch al drie keer die 20 kilometer gedaan. Die 23 kilometer. En vandaag de vierde keer voor het ecchi om de tijd. Dus ze, ze rijden toch gewoon eventjes een, een kleine 125 kilometer weg. Op een dag dat ze eigenlijk maar 23 kilometer moeten fietsen. Ja, maar Adrie van Houwelingen zei... Nou, het, is, het is zo kort. We gaan niet met de hele ploeg daar van tevoren al heen. Dus voordat de Tour begonnen is. Dat hebben andere ploegen wel gedaan. Ja, Rabank bezit natuurlijk een heel enorme jongens die allemaal die tijdrit rijden. Die allemaal een goede tijd zelf individueel kunnen rijden. En dan is het iets minder belangrijk... om echt daar van tevoren al geweest te zijn... en het parcours te doen. Die kunnen met hun ervaring... en als ze het parcours zoals vandaag hebben gezien... vanochtend voordat zij uh, nu aan de start staan... dan zegt genoeg van hun. weten ze genoeg wat ze doen moeten. Dus dat is niet het grootste, grootste dingetje. En ja... Boom, die wint zijn tijdritten. Sanchez wint zijn tijdritten. Ook Chalingi, die zit altijd bij de eerste vijf. Dus ja. dat zijn echt pure hardrijders. En die gaan hier uh, tempo wel heel erg hoog houden. La chronique du Tour. De zesde etappe in de Tour de France van 1962. De Nederlander Abgeldemans is een van de companen van Jacques Anquetil. Alles staat in het teken van Anquetil. Anquetil zal de Tour winnen. Hoe dan ook. Maar vandaag is het nog even de dag van Geldermans. Zo heeft Ab Geldermans zelf die ochtend besloten. We stonden aan de start en het hele spul stond klaar om te vertrekken. En we werden meteen gedemareerd uit het vertrek vandaan. En we zorgden altijd dat er zeker één of twee of drie coureurs van ons in de kopgroep zaten als die weg waren. En er ontstond een kopgroep van een man of twaalf, tien, twaalf man. En die pakten ineens, waren die weg en die hadden 45 seconden of tegen een minuut. Toen ben ik er alleen achteraan gesprongen. En ik kwam tot op uh, 100 meter en dan ben ik eigenlijk blijven hangen, eigenlijk blijven zwemmen. En een uh, gegeven ogenblik, uh, ik kon de sprong niet maken en ze wilden me er eigenlijk ook liever niet bij hebben. Omdat ik al op die dag uh, vrij kort in het klassement stond, dus ze wilden me er eigenlijk niet bij hebben. Dus dat had ik wel in de gaten. Ik denk, nou ja, ik laat mij even terugzakken en dan zien we wel hoe het verder gaat. En ik kwam terug in de peloton en de eerste die mij terugpakte, die, dat was Van Looi en die gaat er echt op zitten. En die zegt, Hé, Abe! Heb we de roeispaanen vergeten, om er terug bij te komen, dat ik opgeroep. Ja, en dan werd ik nog uitgelachen ook. Ik denk, godverdikke, we krijgen we nou allemaal. Ik zal wel eens even laten zien wat ABEN nog in huis heeft. En toen ben ik weer gaan demareren tot ik een gegeven ogenblik loskwam loskwam met uh, Jos Hoefenaars en met Rolf Wolfsol. En die wilden meerijden met me. Dus toen zijn we met z'n drieën, uh, alle drie Hoefenaars stond ook vrij voor in het placement. En we alle drie hebben alles gegeven. En we maakten twee minuten goed in de tijd van de kilometer 20, 25. Dus toen zaten we in de kopgroep, dat was ongeveer een man of 15. Toen hebben we 200 kilometer voorop gereden. En aan de finish, daar hoorden we al gauw dat ik de gele trui gepakt had. En vijf minuten later kwam het peloton binnen. En de eerste die me kwam feliciteren, die had het al gehoord onderweg... dat ik de gele trui gepakt Dat was van Looij, vond ik erg sportief van hem. En, en toen heb ik hem gevraagd, ik zei: hé Rick, dat zijn toch goede roeispaantjes geweest, hè? die hebben toch geel gebracht. En eigenlijk is dat de aanleiding geweest dat ik nog weer achter de kop kwam. Dus ik had het een beetje aan Vloij te danken dat ik die gele trui aanpakte. Ja, je wordt, als je uitgelachen wordt, tenminste in mijn, mijn positie... vond ik dat niet terecht dat ze dat zou kunnen doen... Maar dat is voor mij dus een uh, aanleiding geweest om zo lang mogelijk daar te keren... dat ik uh, toch bij de kopgroep kon komen. En uh, ja, goed, uh, dat is de droom van iedere renner die in de Tour de France meedoet... om ooit de gele trui eens een keer te dragen. En uh, die heb ik gedragen door medewerking van Van Looij eigenlijk wel. Uh, door de, door de roeispanen, zal ik maar zeggen. Dus dat is uh, toch fantastisch om um dat zo terug te horen. Ja, wij zitten hier gewoon te praten over Saxo Bank en over Rabo. En we kijken, we kijken mee, maar uh, uh, de, de, de, er gebeurt van alles. En eigenlijk gebeurt er helemaal niks voor u, want het werd even stil. Uh, maar misschien moeten we maar gewoon dan even over de ploegentijdrit gaan praten. Nee, nee, we gaan gewoon verder waar we gebleven zijn. Laten we dat doen. I stake my case as a living breathing. Stop for a while, want a conversation. I swear you're gonna like it. I stake my reputation. Crystal was dat met Full for Love. <tied> <tied> We gaan weer naar de koers, naar de ploegentijdrit. De volgende ploeg staat klaar om te vertrekken. Gio. En Dit is dan toch echt de eerste serieuze ploeg, als je het zo mag zeggen. Behalve Rabobank. Hier gaat bepaald worden hoe hard er gereden wordt in deze ploegentijdrit. De ploeg van Garmin Cervelo staat aan de start. Erg vroeg moeten ze starten. Maar die hebben twee tijdritkanonnen in de ploeg. David Miller en natuurlijk Zabriskie. Dat zijn de gangmakers van die ploeg. We zijn benieuwd zo meteen naar hun tijd. Sabobank is zojuist doorgekomen op het tweede punt. 16,5 kilometer. En hebben daar nog steeds de snelste tijd van allemaal. 3 seconden sneller dan Saxobank. 30 seconden sneller dan AGDR. En liefst 42 seconden sneller dan uh, Vacansolei. Soleil. Vacans Soleil is inmiddels dus over de finish gekomen. staan voorlopig vierde. Want de ploeg van Sauer is daar voorgekomen. Vacansolei Soleil 47 seconden achter op de snelste tijd. Tot nu toe de tijd van Saxobank. Dus sprak Steven Dahlenbouwt na afloop even met Rob Ruig. Een van de mannen uit die gehavende vakantieverleidploeg. Erg heeft de situatie van gisteren de valpartijen van vijf van jouw ploegmaten doorgewerkt naar vandaag. Uh, ernstig. Uh, Thomas de Gent, die, uh, ja, die barst eigenlijk van de pijn uh, na gisteren. Als ik dan zie dat hij toch bij de ploeg, uh, ja, met de ploeg over naar mee komt... dan houdt het in dat hij uh, de pijn uh, tussen zijn oren heeft uit kunnen schakelen... en uh, meer aan het ploegbelang uh, gedacht heeft om... Uh, ja, de ploeg te helpen naar de eindschip toe. Als je naar jezelf kijkt, kun je na deze 23 kilometer jezelf volgeven iets aangeven over jouw vorm? Uh, ja, het draaide lekker met mijn benen. Uh, de vorm is gewoon nog steeds goed. En ik bekijk het vandaag de dag. Ik hoop uh, een beetje goed aan te komen bij de bergetappes. En uh, ja, hopelijk daar iets moois te kunnen laten zien. Blij dat deze dag achter de rug is? Of had je er niet tegenop gezien? Nee, eigenlijk niet. Ik, uh, ik wist niet wat ik ervan moest verwachten. Je hoort wel verhalen van vroeger natuurlijk dat de ploegen uh, tijdrit het zwaarste is wat er is. Ja, met mijn vorm van de laatste weken uh, ja, stelde me dat min of meer gerust. Dus ga uh, je wel als je natuurlijk de mensen van de ploeg bent, dan uh, kan je je wel eens een beetje zorgen maken, maar dat had ik dus niet. En dat was Rob Ruig van de vakantieleiploeg. Die andere ploeg, de oranje ploeg, de Rabobank ploeg zit inmiddels in de laatste kilometers. Ik meende, zojuist gezien te hebben, dat ze nog maar met acht man zijn. Het zou me niks verwonderen als Laurens Stendam er inmiddels af is. Want die is gisteren toch behoorlijk hard ten val gekomen. Heeft erg veel last van die blessure gehad. En het is al een wonder dat hij gewoon vandaag weer op de fiets zit. Laurens Stendam toch eigenlijk altijd wel een beetje de pechvogel van de Rabobank ploeg. We kijken nu naar de ploeg van Lieke. Kikas. Nou, Basso die rijdt toch wel wat langzamer dan Rabobank op dat eerste tussenpunt. Want die laat daar een tijd noteren die 13 seconden langzamer is dan de tijd van Rabobank. Nee hoor, Tendam zit er gewoon nog bij, zie ik nu. Die rijdt keurig mee in dat gezelschap. Ze zijn gewoon met z'n negenen. Ik had me even verteld daar, dat betekent dat de hele ploeg eraan komt. En natuurlijk het allerbelangrijkste dat Robert Geesink daar uiteraard tussen zit. Maar Geesink, ja, die maakt zich tegenwoordig niet meer zo bang voor een ploegentijd. Rit, want die maakt zich helemaal niet bang voor welke rit tegen de klok dan ook. Want hij is toch sterk verbeterd. Met name door die windtunnelproeven die ze bij Rabobank hebben gedaan. Andere houding op de fiets. Veel aan het materiaal gedaan. Dat dan wel. Weliswaar die ploegentijdrit niet echt verkent. Maar daar hebben ze niets aan het toeval overgelaten. Op het gebied van de tijdrit. Daar komen ze door de bocht. En dan moet Geesing toch in ieder geval zorgen dat hij daarbij vooraan zit. En dat zit hij dan ook inderdaad. En dan wordt er nog even gesprint door de de mannen van Rabobank. En dan gaan we kijken naar de tijd. Is die veel sneller dan die van Saxo Bank? Het was maar drie seconden. Was het op 16,5 kilometer. Maar nu is het toch wel wat meer... Want de Rabobank gaat gewoon een hele mooie tijd neerzetten hier en straks als Garmin heeft gereden zullen we eens kijken wat die tijd uh, waard is. Maar dit is toch wel uh, dikke goede tijd hoor, voor Rabobank binnen de 25. Nee, net niet, net niet binnen de 25. 25.00.07 bijna 16 seconden sneller maar liefst dan de tijd van Saxo Bank en dan hebben ze een prima laatste stuk gereden. Voorlopig uh, chapeau voor deze Rabobank ploeg die in ieder geval een aardige tijd neerzet, sneller dan de tijd van uh, Contador. Daar. Pakken ze dan 16 seconden op. Nou, is toch tijdwinst voor Robert Geesink... ...die gisteren ook al maar 6 seconden in totaal aan de broek kreeg. Ook al zat hij achter een valpartij op 2 kilometer van de streep... ...maar dat werd hem niet aangerekend... ...omdat het binnen de laatste 3 kilometer was van de koers. Vandaar dus dat Robert Geesink in ieder geval goede zaken doet... ...met tot nu toe de snelste tijd in de ploegentijdrit. Met die tijd van 25.0070. Kijk ik even of de ploeg van Kamer inmiddels dat eerste punt is gepasseerd... Dat zijn nog niet. We hebben dus geen enkele referentie nog naar de tijd van Garmin. Daar zijn we benieuwd naar wat er straks gaat gebeuren. Radio 1. Het NOS Journaal. Hier is Mark Visser. Japan wil dat bedrijven de komende maanden 15% minder stroom verbruiken, zodat er tijdens de zomer geen stroomstoringen komen. Vooral airco's gebruiken veel elektriciteit. In Japan wordt minder stroom opgewekt sinds het tsunami van begin dit jaar, waarbij de kerncentrale van Fukushima zwaar beschadigd raakte. Rond de stad Hama in Syrië heeft het leger tanks samengetrokken. In de stad gingen betogers vrijdag massaal de straat op om het vertrek van president Assad te eisen. Inmiddels zijn in en rond Hama tientallen mensen opgepakt. De vulkaanuitbarsting van bijna een maand geleden in Chili heeft gevolgen voor het Rotterdams filharmonisch Orkest. De leden van het orkest zitten vanwege een aswolk uit de vulkaan vast in Buenos Aires in Argentinië. Het orkest zou vandaag op Schiphol terugkeren. En dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. De Radio 1 Tour Top 100 Dit is uw keuze uit de 100 beste Franse hits. Nummer 96 Je vais te raconter l'histoire voulait changer l'histoire Oh. Sur sa brassière, il y avait déjà des galons. Un homme de guerre, c'est pas la moitié d'un tronc. Et allez, oh. Un petit coup de Marseillaise. Oh non! Un petit coup de la Madeleine. Sur mon Vive l'amour à la française. Et vive la France et la Corrèze. Ouh. Tout Tu par des chansons. Moi, mon gars, je veux pas changer l'histoire, Je veux rien changer du tout.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 Michel Fugain, samen met zijn Bic Bazaar op nummer 96 met het nummer Rangadang. U komt hem nog een paar keer tegen hoor, in deze Radio 1 Tour top 100. Um, we gaan naar Londen, naar Wimbledon. Want daar staan twee hele grote tennissers tegenover elkaar in de Wimbledon finale. Uh, uh, Djokovic tegen Rafael Nadal. Zijn net begonnen, Marcella, hoe staat het ervoor? Nou, we zitten in de zesde game van de eerste set. Het staat 3-2 voor Novak Djokovic. Geen breaks nog tot nu toe. Um, zeer hoog niveau. Prachtige rally al. Ze zijn natuurlijk beide enorm meesterlijk vanaf de baseline. Veel kracht, veel snelheid. Defensief goed. Dus krijg je automatisch hele lange mooie rallies. Um, Nadal serveert. Kijken, 15 gelijk. Dan komt de voorhand van Nadal. Daar wil hij natuurlijk mee dirigeren. Hij stuurt Djokovic naar de hoek en die maakt uh, een fout. Dus wordt het 30-15 voor Rafael Nadal die hier de titel in Wimbledon twee keer won. In 2008 en 2010. Hij is dus de titelverdediger. In 2009 speelde hij niet, was hij geblesseerd. En de vraag is dus of hij dit jaar tegen Novak Djokovic zijn derde titel gaat winnen. Nou, Kijken of we nog één puntje mee kunnen nemen. Nadal serveert. 30-15, 3-2 achter. Hij is dus uh, op jacht naar de game om weer gelijk te komen. Goede service voor hen Nadal. En Djokovic probeert te dicteren. Komt wat uh, richting baseline, probeert wat te dicteren. Lange rally, voorhand, Djokovic, backhand, Nadal, voorhand, Djokovic, de crosscourt. Maar dan krijgt Nadal, de Spanjaard, toch weer die voorhand. Daar wil hij natuurlijk mee dirigeren. Maar dat lukt hem niet. Lange rally, lange rally. Op de baseline, maar die gaat net uit. En dus wordt het uh, 30 gelijk. Nadal kijkt nog eens even naar de umpire, maar die bevestigt dat die bal inderdaad uit is. Het is dus nog even een uh, paar punten te gaan voordat uh, Nadal weer op gelijke hoogte komt. Het staat nog steeds 3-2 in de eerste set voor Novak Djokovic. And the west of hoe is het met de tijd van Rabo? Is het nog steeds de snelste tijd? Het is nog steeds de snelste tijd aan de finish. Hoewel nu Française de Jeu daar ook aankomt. Maar die zijn al lang over die tijd van Rabobank heen. Die kunnen hooguit nog Saxobank bedreigen. Nee, dat kunnen ze niet meer. Want ook nu zijn ze al langzamer dan Saxobank. Rabobank dus aan de finish het snelst. Maar na 9 kilometer is er een ploeg die inmiddels sneller is geweest. Garmin, Cervelo, ik zei het al, met Zabriskie en Miller. Die rijden daar gewoon eventjes. 7 seconden sneller dan Rabobank. En uh, dat betekent dus 7 seconden sneller dan uh, Rabobank. En dat na 9 kilometer. We weten dat de kracht van Rabobank... die zat in ieder geval uh, in het laatste stukje tussen 16,5 kilometer en 23 kilometer. Maar dit is alvast de eerste referentie. Het eerste echte vergelijkingsmateriaal met de tijd van Rabobank. Kamen dus goed onderweg. Zijn wel een mannetje kwijt. Julian Dean, een man die de sprint moet voorbereiden. Onder andere voor Tyler Farrah en voor Thor Husshoff. Husshoff, uh, de wereldkampioen die nu in de bolletjes trui rijdt. Dat is ook wel een mooi gezicht. Die rijdt daar nog keurig mee. Net als David Zabriskie in zijn Amerikaanse trui van kampioentijd rijden daar in dat land. Zij zijn met z'n achter. Dat is misschien wel een probleempje voor die, die ploeg van Garmin Cervelo. Daardoor verliezen ze misschien op het einde nog wel een klein beetje. Snelste tijd dus gereden door Rabobank. Van Can voorlopig zesde aan de finish. Eén na laatste. Want alleen Euskaltel was langzamer. Rabobank dus prima daar aan de finish. Eén man die het erg moeilijk had. Want die kwam gisteren was er nogal stevig ten val. En dat was Laurens Steven Dahlenbouw, praat met hem. Uh, ja, er worden veel uh, positieve termen geroepen hier als jullie uh, van de fiets afstappen. Ja, nou ja, kijk, uh, moeten uh, duurt nog twee uur, maar nou, als je weer ze... 16 seconden... Als je diep... Op Contador, ja. ja. Als je die op Contador weer wint, dan staat hij al anderhalf minuut voor. Hè. En dat hadden we niet verwacht na de eerste twee dagen, denk ik. Dus... Nee, het kan snel gaan. Ja, eh... Uh... Het is gewoon nerveus gisteren. Ik, uh, ik, ik heb het zelf uh, aan mijn lijf ondervonden. En, uh, ja, het kan ook Robert gebeuren, dus uh, we moeten gewoon attent blijven deze week. Maar uh, het eerste weekend is goed verlopen. Laat mij eens naar jouw knie kijken. Hij ja, zit uh, ingepakt, hè? Ja, dat was, uh, ik was gisteren een beetje bang voor. Want toen ik, uh, toen ik daar lag, zag ik direct die snee, die sprong direct open. Dus er zat een centimeter breed, was die. Maar uh, Dion heeft hem goed gehecht, hecht, onze dokter. En, uh, ja, ik hoop dat hij niet gaat ontsteken. En uh, als hij niet gaat ontsteken, dan, uh, dan ga ik, uh, ga ik uh, wel doorkomen. Ik was eigenlijk vandaag best wel bang ervoor, Of ja, bang. Het uh, is niet lekker als je de dag van tevoren je knie moet laten hechten. Maar ja, het is, uh, het is goed gegaan. Ik zat er op de meet nog bij, dus dat was goed. Maar met, met pijn of viel dat dus mee? Nou, ik voel meer de rest van mijn lichaam. Dus uh, <laughs> je hebt overal pijn in zo'n ploegentijdrit. Maar uh, ja, het, uh, wat ik zeg... Uh, als ik nou uh, de rest van de week ongeschonden doorkom, dan, uh, dan ga ik in de bergen wel weer goed zijn. Denk ik. Hoe erg hebben jullie als ploeg tegen deze dag opgezien? Nou, kijk, uh, het is natuurlijk ook een uh, moment om tijd te winnen. En we hebben een paar motoren mee. En Louis Leon, uh, ik zat daar zelf achter hem. Zo'n chapeau voor die jongen. Die reed echt uh, sterk. Een uh, klopje van hier, man. Ja, de al te kriegen. Dus die heeft uh, ook nog een mooie beurt op. Last. Nee, maar... Echt tegenop zien, ja, vooral na gisteren even natuurlijk. En het is voor mij niet de leukste discipline die er is. Ik ben liever in de bergen, maar ik heb mijn mannetje gestaan. Of zegt het misschien ook al over de rabo van dit jaar... dat jullie daar juist erin gaan van, valt hier ook tijd te winnen? Ja, precies. We hebben een het gewonnen. En daar was Lars bij en daar was Robert bij. Ik weet niet wie nog meer, maar die... Die twee volgens mij. Ja, en ja, tuurlijk. Die hebben het gevoel al gehad van een erin te winnen. En uh, daar hebben we het veel over gehad de afgelopen dagen. En, uh, ik, uh, ja, het liep perfect. Niemand, niemand heeft een beurt overgeslagen. Het is, uh, het is even goed gelopen. Het is uh, goed gelopen, zegt Laurens Stendam. Uh, het zag er ook heel gestroomlijnd uit. Maar is het hard genoeg? Aardvierhouten? Nee, het is zeker niet hard genoeg. Uh, je weet dat de uh, ploegen van de Garmin, Team Sky, HTC. en dan ook nog RadioShake met al die tijdrijders die daarin zitten. Ja, die gaan echt. Uh, die gaan de tijd nog wel ietsje scherper zetten dan dat het nu staat. Dus dat, dat, dat kunnen we zeker wel verwachten. En het is, Ten opzichte van Contador win je tijd. Ten opzichte van een paar andere kopmannen in andere ploegen ga je wat tijd verliezen. Dus het zal allemaal uh, met al wel redelijk uitkomen. Maar de snelste tijd gaat dit zeker niet zijn. Nee. Waar zaten de problemen, denk je, voor Rabo? Nou, de, de, Toch de topsnelheid. Als je ziet dat uh, op het eerste tussenpunt al zeven uh, seconden sneller gereden wordt door Carmin. Dat houdt in dat zij gewoon een kilometer harder rijden per uur eh, dan de raambank doet en als ze dat doortrekt over de hele tijd ja dan gaan ze gewoon uh, denk een seconde of tien uh, nog een keer daar bovenop krijgen. Dus dat gaat ook al wel een gaatje worden naar uh, naar Robert toe op ja. dat gebied. Ja. Had jij wat meegekregen over de weersomstandigheden, over de wind uh, bijvoorbeeld vandaag? Nou, het, het lijkt ogenschijnlijk fantastisch weer in Frankrijk, maar er staat toch wel een behoorlijk windje. En de laatste zeven kilometer hebben ze schuin links voor en dat tegelijkertijd met dat het een beetje gloeiend is, dat het daar toch echt een beetje omhoog loopt, dat is toch wel bepalend om, uh, om of de tijd vasthouden of om echt winst te boeken op je concurrenten. Dus daar, daar zit eigenlijk toch wel het venijn zit hem toch dus in de staart. Ook al is het maar 23 kilometer. <lacht> nou, het lijkt mij lang zat, eerlijk gezegd. Hoe vond jij het eigenlijk om te rijden? Nou, in mijn laatste ploegentijdrit in de tour was met, uh, was met uh, Lotto Lotto Domo en uh, we hadden uh, dag de voor de gele trui gewonnen met Robin Kuhn. En er was een sprint op Leven en Dood over de Kassai-rit die er toen niet uit was. En Heushoff uh, won de sprint Robbie werd derde en pakte daarmee net twee seconden genoeg om die, die gele trui te pakken. Dus we, we lagen samen op de Kamer s'avonds met de gele trui en we hebben nog een spelletje <lacht> mee gespeeld. <laughs> en dat uh, was verschrikkelijk lachen. Maar toen zei hij: Ja, maar even serieus, morgen is de ploegertijdrit. Ja, nou, wist eigenlijk wel dat die trui ging verliezen op dat moment. Het was, uh, het was het over met de pret. Ja, nee, je had hem. Hè? Ja. Je had hem in zijn bezit. En ja. Ik heb hem even aangetrokken en fotootjes gemaakt. En dat is een <laughs> Maar we hebben besloten van... We gaan, toe, we gaan de tijd uit rijden, maar zeker niet om te winnen. We gaan rijden om met z'n negen aan de finish te komen. En we hebben alle renners nodig om die sprints goed voor te bereiden... voor Robbie en de rest van de Tour. Dus we zorgen dat we met negen man aan die finish toe rijden. Ja, want je moet even alles voor elkaar over hebben. Ja, absoluut. Ja. En, en, en als je weet dat je de krachten en je kansen op de andere etappes liggen... de, de sprints... Dan moet je niet in de ploeg tijdrit. We hadden geen kopman. Dan moet je daar niet willen doen en elkaar daar pijn doen. Het doet sowieso al pijn, maar om dan ook nog een rennen te verliezen in de tijdrit, dat, is, dat zou doodzonde zijn. Ici Radio Tour de France. Le spectacle de la NOS. Snow Patrol was dat met Shut Your Eyes. Ja, we willen alsmaar weten hoe is het met die tijd van Rabo. Staat hij nog steeds, Gio? Aan de finish staat hij nog steeds. Ook op het tweede tussenpunt is hij inmiddels verbeterd door team Garmin Cervelo. De ploeg dus van uh, Huushof, de man in de bolletjes trui. En die zijn uh, 13 seconden sneller daar dan Rabobank. Dus uh, opnieuw uh, een seconde of zes erbij gedaan. Want ze hadden 7 seconden op het uh, allereerste tussenpunt. We zijn in afwachting van die ploeg van Garmin hier aan de finish. Mobis daar is inmiddels van start gegaan met Arroy. Maar Rabobank dus nog steeds de snelste tijd. En dan zijn we toch ook heel benieuwd naar de kopman van Rabobank. De man die opnieuw goede zaken heeft gedaan... door weer tijd te pakken op Alberto Contador. Robert Geesink, Steven D'Alewoud, praat met hem. Tevreden termen uh, vallen op te schrijven uit, uh, uit de monden van de negen renners. Met wat voor gevoel stapte, stapte jij de fiets af? Ja, goed. Ik denk, uh, wat we al zeiden, direct na de strip, uh, Ja, wij hebben maximaal gereden als ploeg... Uh, ik denk dat dit was wat erin zat en uh, wat, dat, uh, wat die tijd dan waard is, dat, is, uh, dat gaan we straks aan zien. Ja. Maar uh, dit was, uh, was heel erg goed, denk uh, allemaal goed ingedeeld. Jalingi uh, heel sterk in het eerste gedeelte, Joes uh, heel sterk in het laatste gedeelte, dus die, die, die voelden elkaar perfect aan. Ik zou van het begin altijd iets rustig, aan het einde echt hele goede beurten. Uh, ja, en die andere man, ook Lies Lyon, was echt erg sterk. En uh, ja, ik, kan, ik moet eigenlijk alle mannen noemen, want het was gewoon uh, een teamprestatie. Dus uh, nee, de ploeg liep ploeg... gesmeerd, wou je zeggen. Ja, als ploeg heel erg goed. Geen, uh, geen fouten gemaakt, geen. Uh, uh, niet in in gevaren geweest van, van, van bijna valpartijen of dat soort zaken. Want dat is ook natuurlijk. Na maat het voor voordat is dat lastig. Of ja, moet je scherp blijven. Dus uh, al, met al uh, ik denk een hele goede ploeg uitreden. Wilden ja. jullie ook de tijd van, van Saxo in de gaten? Nou, Op laatst pas kregen we tussentijden. En we hebben denk ik een heel sterk laatste stuk gereden en, uh, vergeleken met Saxo. En, uh, dus ja, ik, ik had daarvoor al wel gehoord snelste tijd. Maar uh, dat is op dat moment misschien nog niet zo heel veel waard. Ja, als ik daar een kamer in tussentijden neerzet dan, dan weet je wat, uh, wat de waarde van de tijd is. Dus uh, op het moment kun je dat niet precies uh, zeggen. Maar... maar je kan dan nou wel zeggen dat je uh, na twee dagen anderhalf minuut voorsprong op uh, Contador hebt? Ja, ja, precies. En dat is, uh, dat is, uh, dat is mooi, maar uh, we bekijken het van dag tot dag. Wat je al ziet, hier waait hard en er uh, kan heel veel gebeuren. We hebben de eerste dag gezien, allemaal valpartijen en ellende. Dus uh, zo'n eerste tourweek als deze moet je echt van dag tot dag bekijken. En, uh, dus dat is, voor nu is dat mooi. Maar uh, we gaan zien als we de berg in gaan wat, uh, wat daar nog. Uh, of ja, wat daar wat, wat echte de, de standen zijn, zeg maar. maar ben, je, ben je blij dat, dat dit dan achter de rug is? Met andere woorden, uh, hoe erg hadden jullie hier tegenop gezien? Nou, niet echt, denk ik. Wel een sterke ploeg. Uh, ik bedoel, iedereen is voor zichzelf zenuwachtig... omdat je weet dat het pijn gaat doen. En je hoopt dat je zo sterk bent als je denkt dat je bent. En ik uh, denk we uiteindelijk allemaal goed uit de bus komen. Geen grote tegenvallers. niemand die uh, meteen al af moest. Uh, een paar mannen die uh, zich perfect leeg hebben, zoals het hoort. Uh, en en uh, daardoor uh, dat je zeg, maar in een kleinere groep finisht... niet met, met z'n negenen. Dus uh, ja, perfect, uh, perfect gedaan. Dus, dus, dus tegenop gezien, omdat het pijn doet... maar niet omdat we bang zijn dat we dit niet kunnen. De postale, een aanzichtkaart uit de tour van Jeroen Willard. Ja, bonjour, Jeroen Diane. monsieur. Uh, waar, waar staat de brievenbus vandaag in, in les? A, les a de, de start- en finishplaats. Het kan zomaar gebeuren uh, dat uh, dat uh, samengevoegd wordt met uh, die resten van, de kasteel, van het kasteel uit de tijd van de Saracenen. Je, je ziet het steeds, hè, Diane, als ze van start gaan, die stoere muren daar rechts in het beeld. Ik, uh, ik, probeer, ik probeer erop te letten. Nou ja, ik probeer het. Ik, ik, ik, iedereen kijkt me naar die weg, maar er is langs de weg zoveel te zien. Onder andere dat kasteel, maar ook hier maar ook, ja, heb je mij weer, de kerk. De kerk met een crypte uit de 12e eeuw. Met allemaal prachtige pilaren in de donkere catacomben. Dat kasteel in, en, die, en die kerk zijn toch wel symbolen van een plaats die, die iets betekent. Maar zal ik je eens meenemen naar een stel. Tijdelijke gebouwen, van die typische tijdelijke gebouwen van de Tour. Ja, graag. Het, het Village des Par, bijvoorbeeld. Het, het, het, het is nu neergezet in wat heet hier in de LSSR de Prairie du Vieux Château. Nou, dat is echt een prairie. Een, een, een bruin uitgedroogd grasveld bij dat oude kasteel, vlak bij de begraafplaats... En nou, er gebeurt van alles. Je het is, is toch een je... beetje een circus altijd, dat uh, village Départ. Helemaal waar. Er lopen ook een soort clowns rond. <laughs> Mannen in, in, in, in, fietsend op vreemde voertuigen... waar, waar bellen, blaasbellen uitkomen. Het is, het is een soort oerrol, laat we zeggen, toerrol. Met, met allemaal straatartiesten. En je kunt er zomaar ook, ook veel grotere acteurs tegenkomen. Ik denk aan de tijd van Lance Armstrong met, met Robin Williams. En je ziet daar in de gele kiosken met de gele punttenten ook de meisjes van het geel staan. Dezelfde jonge dames die straks de man in het geel, Philippe Gilbert, weer gaan zoenen. En zij zorgen voor de krantenkiosk. Moet je raden wat in l'équipe staat vandaag? Brrr. Het verhaal dus... Niet van de gele meisjes, maar van die gele dame... die gisteren voor die ah, valpartij ja. heeft gezorgd. Ja, ja, Weet ja, je wel? Ja, ja, ja. Nou, de, de, de, de kiep, die analyseert dat zo. Dat uh, komt daardoor door haar, doordat zij uh, zo onvoorzichtig was langs de weg... toch wel een veel gevoeliger verschil heeft uh, opgeleverd... dan dat gevalletje met die ketting van vorig jaar. En dat die gele dame dus eigenlijk... Aan het eind van de tour wel eens de medaille du reconnaissance zou moeten krijgen van de toerdirectie. Oh. Een erkenning, een plak voor de erkenning. Uh, uh, zullen we even verder lopen hier naar de finish? Ja, doe maar. Daar staat uh, niet een vieux château, maar ook een soort van toren. Een grote grijze truck met een soort van uh, uittil etages twee etages hoog. Dat is de club. Tour de France, een van de VIP-ruimten. Een truck uit het hele wagenpark van die Nederlander. Wim van der Waarsenburg. Al 15 jaar aanwezig met dat wagenpark in de Tour. En daar komen de belangrijke mensen. De, de, die, die, de, de, de, de echte VIP's. Ze krijgen er hun drankjes, hun cakejes, hun ijsjes, hun cocktailtjes. En daar staat ook de burgemeester van Utrecht... met wethouder Rinda den Beste, Aleid Wolste. Zal ik hem er even bij roepen, Diana? Ja wel ja. Meneer Wolfsen... Ja, komt het vlak bij mij hier. Uh, Rinda, Rinda de Beste, uh, als je hier bent... dat betekent dat dat die kandidatuur van Utrecht heel serieus is. Dat je serieus wordt genomen, dat je wat betekent... Uh, ja, denk ik wel. En het is hier ontzettend leuk om te zijn. En op uitnodiging van de directie van de Tour. En we zijn hier natuurlijk om de Tour nog steeds naar Utrecht te halen. Ze nemen Utrecht heel serieus in Frankrijk, hè, Alain Rolfsen? Ja, zeker. Ze worden speciaal uitgenodigd. We hebben gisteren ook met de leiding van de Tour even toch contact gehad. Ze is heel geanimeerd, heel vriendelijk, heel belangstellend. Over en weer. Dus, uh, dus echt oprechte interesse in de stad Utrecht en in hun start in Utrecht. Alleen de datum is natuurlijk uh, ja, lastig, want ze hebben heel veel concurrenten voor de... En elk jaar is er maar één keer een Tour de France... Maar als je hier bent, dan geloof je erin, hè? Ja, het is de fantastische sfeer gisteren. En ook hier in een heel klein dorpje, zo geweldig. Als je dan weer terugkijkt, vorig jaar de Giro met 500.000 mensen in Utrecht. Dus dit is zo mooi, dit willen zoveel mensen zien. En dit past ook zo goed bij onze fietsstad. Ja. Uh, dit, dit moeten we gewoon uh, doen. Ja, je ziet het voor je. Nog even de groeten doen aan Ivo opstelt en met Aboutalep. Ja, zeker. En ze helpen ons uh, heel goed. We hebben ook goed contact met Rotterdam. helpen ons ook lobbyen. Nou, ja, de liefde voor de sport, de sfeer, de, de publiek. En het is natuurlijk een prachtig evenement, maar de sfeer... en hoeveel mensen hiervan genieten, ja, dat, dat gun je elke inwoner van Utrecht. Dankjewel, je wel, Nou, niet alleen Utrecht toch, Diana? Heel Nederland toch? Ja hoor. Oh, Oké, okay. <laughs> met de groeten uit Leccesaar aan onze grote collega. Hij is er niet, hij komt vast te gast op, de, op bezoek. Technicus Gert Oops. Kijk, dat neemt hij mee. Dankjewel, Jeroen. Tot morgen. Abon. Ah, Rio Lippens, Garmin Cervelo is binnen... Ja is binnen Perique Meneur trouwens. De man die gisteren zo'n enorme goede dag had omdat hij in de kopgroep zat. Die gaat eraf bij Europcar En Europcar is de ploeg die de basis heeft voor de wielerploeg hier in Les SA. Die willen dus een goede tijd gaan rijden, de ploeg van Thomas Verclair. Maar Garmin is binnen en Garmin rijdt uiteraard de snelste tijd. Ze hadden 13 seconden op Rabobank op 16,5 kilometer. Nou, Rabobank heeft daar nog net een seconde vanaf kunnen peuteren. Of Garmin heeft eigenlijk een seconde verloren in die laatste zes kilometer. Want uh, uiteindelijk was de voorsprong van Garmin op Rabobank 12 seconden. Hebben we dus een tussenstand op dit moment in deze ploegentijdrit. De eerste tijd door team Garmin Cervelo. Tor Husshoff kwam als eerste over de streep. En het zou zomaar kunnen betekenen als Garmin daadwerkelijk deze ploegentijdrit wint. En de voorsprong is meer dan 6 seconden op Philippe Gilbert. Dan gaat Thor de man die in de bolletjes trui mag rijden vandaag, gaat in de gele trui rijden morgen. Tweede Rabobank tot nu toe. 12 seconden daarachter en derde Saxo Bank op 28 seconden. En voor de volledigheid ook nog even Van Soleil. Eén en laatste tot nu toe met een achterstand van 1 minuut en 15 seconden op Garmin. Gaan we ook nog even in Londen kijken bij de Wimbledon finale tussen Djokovic en Nadal. Wat een finale moet dat zijn. Marcella Mesker. Ja, dat is het ook zeker. Hoog niveau. Maar zojuist toch een hele verrassende ontwikkeling. Want Novak Djokovic breekt in de tiende game. door de service van Rafael Nadal. En wint dus de eerste set met 6-4. Het was het eerste breakpoint wat Djokovic kreeg. Ik moet zeggen, het is ook wel verdiend. Want we zien veel goede dingen van Djokovic: niet alleen baseline rallies. waarmee hij mee kan op tempo met Nadal. Maar we zien ook de dropshot. We zien ook dat hij een aantal keer aan het net staat. en daar hele goede vollies slaat. Een keer een winnende smash speelt En vooral ook zowel met voorhand als met backhand-winners slaat. Dus kortom, Nadal, de titelverdediger, heeft het uh, moeilijk. Nadal die hier uh, in die laatste game voor het eerst wat minder serveerde. Wat minder vaak zijn eerste service insloeg en dat kwam hem duur te staan. Hij stond 30-0 voor in die laatste service game en dan maakt Novak Djokovic vier punten op rij... Nog wat mentale verslapping. Misschien die laatste twee puntjes bij Nadal. Ik weet het niet. Misschien zit Djokovic ook wel een beetje in zijn hoofd... na die vier verloren partijen dit jaar. En vooral op het geliefkoosde greffel van Nadal. Want dat was toch wel een behoorlijke domper voor de Spanjaard. Voorlopig dus is de eerste klap uitgedeeld door Novak Djokovic. Hij pakt die eerste set met één servicebreek dus in de tiende game van de set. En hij wint de set met 6-4. Dankjewel, Marcella Mesker. We volgen natuurlijk de finale op Wimbledon. En we blijven natuurlijk ook bovenop die ploegentijdrit zitten. Ik geef uh, graag het stokje over aan Tom van het Hek. Aard Vierhouten blijft hier zitten. Aard, ik ben wel heel benieuwd naar die foto's. Aard Vierhouten in het geel. Neem je die mee? Ik ben je ga, ga hem echt op zoek, hoor. Ja. <laughs> Morgen kunnen we ze zien. Aard Vierhouten in de gele trui in de Tour de France. Ik zeg graag tot morgen en nog veel plezier bij Radio Tour. Ne vergeet het pas. Itserda presenteert. Waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Onder Om optimale omstandigheden kon Nederlands nieuwste eiland in bezit worden genomen. Ja, deze saga gaat over dat ze nog onder de Noorse koning waren. Freedom, just freedom, plain freedom. Ja, freedom. Nieuwsgierig naar meer? Namens het voltallige bestuur heet ik u van harte welkom straks, kwart over zes, in Instituut Itserda. Radio 1.